Vanuit Syrië zijn opnieuw honderden inwoners van de grensstad Yisr al-Syugur naar Turkije gevlucht. In de stad werden maandag 120 agenten gedood. Door wie is onduidelijk? Inwoners vrezen dat het Syrische leger hard gaat ingrijpen. De regering heeft tanks en militairen naar de stad gestuurd. Inwoners hebben wegen geblokkeerd om het leger te stoppen. De Turkse premier Erdogan zegt dat Syrische vluchtelingen welkom zijn. De VN-veiligheidsraad behandelt vandaag een resolutie waarin het geweld en de onderdrukking in Syrië worden veroordeeld. Ook wordt gepleit voor humanitaire hulp. Bij de protesten tegen het Syrische regime zijn inmiddels ruim duizend doden gevallen. In Zwitserland heeft het lagerhuis met een ruime meerderheid ingestemd met sluiting van de kerncentrales. De Zwitserse regering wil dat de vijf kerncentrales tussen 2019 en 2034 dichtgaan. Het land is nu nog voor 40 van zijn energievoorziening van kernenergie afhankelijk. Vorige week besloot ook de Duitse regering te stoppen met kernenergie. De Zweedse autofabrikant Saab heeft de productie opnieuw stilgelegd. Er is een tekort aan onderdelen. Volgens Saab is het nog onduidelijk wanneer de productie kan worden hervat. Het bedrijf onderhandelt met leveranciers om het probleem op te lossen. Nadat het nieuws bekend was geworden, daalde het aandeel van het Nederlandse moederbedrijf Spijker Cars met bijna 10 het openbaar ministerie vervolgt een rechter en officier van justitie... die hun beroepsgeheim zouden hebben geschonden. De twee werkten in Zwolle en zouden in een systeem van justitie... naar een strafblad hebben gekeken. Dat houdt eigenlijk in uh, concreet dat via de officier van justitie... de rechter informatie heeft gekregen over het strafrechtelijk verleden... van een bepaalde persoon. En die informatie die hij heeft gekregen... die heeft hij vervolgens via e-mail gedeeld met zijn kennissen. Gegevens kwamen ook terecht bij degene met het strafblad... die daarna aangifte deed... De officier van justitie is op non-actief gesteld... en de rechter heeft zijn werkzaamheden tijdelijk gestaakt. Het weer vanmiddag. Dan breiden de opklaringen zich verder uit. Het wordt 17 graden op de Wadden tot ongeveer 20 in het zuiden. Morgen is het vrij zonnig. De dagen daarna neemt de kans op buien weer toe. even Verkeersinformatie. Het is nog niet echt druk op de weg. Op de A4 Amsterdam Den Haag staat wel file. Bij zoeken Rijndijk 4 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. Op de A10 twee files tussen de Rij en Oud-Zuid, twee kilometer. Daar is de rechte rijst ook dicht, richting Knap het Nieuwemeer. En op de A10 West ook file voor de Koemtunnel, drie kilometer.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 Hof Horneman Bankiers. Voorheen VPV-bankiers. Al 22 jaar de value-investors van Nederland. Ontdek ook de meerwaarde van meerwaarde beleggen. Ga naar hofhorneman.nl Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Grutteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur een reportage over Urk... waar jongeren tijdens de nacht amok maakten. En straks gaat Gert-Jan directeur van het Wetenschappelijk Instituut... van de Unie in onze dagelijkse opinierubriek. En Een appeltje schillen. Gert-Jan, waar ga je het over hebben? Ja, het is niet zo'n wetenschappelijk onderwerp... maar uh, het is heel dicht bij huis. De avondvierdaagse. Ach, wat is ja, daarmee? Ben... Nou ja, ik ben een vader van twee dochters die, uh, die meeliepen. En uh, dan, drink je, dan drinkt zich toch de vraag op, waarom doen wij dit eigenlijk? <laughs> een hele existentiële vraag, Gert-Jan. Zeker, Goed, een diepe die, vraag. Die gaan wij zo meteen uh, bespreken in het appeltje. Dat straks, maar eerst gaan we naar Urk. Ja, Urk heeft de schrik nog in de benen van de totaal uit de hand gelopen koninginnennacht. Toen belaagde 150 boze jongeren het huis van de burgemeester... Hoewel de daders van de brandstichting bij het huis van de burgemeester... inmiddels zijn opgepakt, is de rust op het voormalig eiland nog niet weergekeerd. Wat broeit er op Urk en wat doet de gemeenschap om een nieuwe escalatie te voorkomen? Verslaggever Maarten Hag was een week lang op Urk en maakte een tweeluik. Vandaag het eerste deel over bier, brommers en bezorgde ouders. Zondagmorgen op Urk. Een kleine twintig kerkklokken roepen de Urkers op ter kerken te gaan. En te voet gaan kinderrijke gezinnen en ouderen... ieder naar zijn eigen kerk om daar samen te zingen... en te luisteren naar een stevige preek. Dat dat dat dat het vredige tafereel op zondagmorgen staat in schril contrast met de agressieve sfeer op zaterdagavond in de Torenstraat. Het uitgaansgebied van Urk. Zaterdagavond... Een uurtje of uh, kwart over tien. Het nachtleven van Urk is al in volle gaan. Er wordt er nu al gewezen dat uh, hier ergens een gevochten wordt. Hey, mag ik ook even filmen? we zijn lipload er al behoorlijk aangeschoten bij. niet te zeggen dronken. Wat is er? Nou loop in een drietail op tanden met de pers. Waarom? Ja. Wat is je bedoeling nou dan? Ik, oh, ik wil graag een mooi verhaal maken nou, we... over Urk. jeugd Ding even uit. Ja, is prima. Nu? Nou, ik was dus nog geen twee minuten aan het opnemen. En net aan het beschrijven, toen werd ik al besprongen door een paar uh, kwaaie uh, uh, jongens die me weg wilden hebben. Als vertegenwoordiger van de pers. Voortdurend uh, agressieve mensen om me heen. Ik zie het niet zitten om uh, nu verder het uitgangsleven in te gaan. Ik begin net aan mijn week op Urk. Met het voornemen om niet nog eens lekker dik neer te zetten hoe slecht de jeugd op Urk is. In eerste instantie ben ik dan ook vooral teleurgesteld dat ik zo belaagd word. Maar later realiseer ik me dat ik zo eigenlijk het verhaal van de Urkenprobleemjeugd zelf meemaak in een notendorp. Want dat is het verhaal van veel te veel drank in het lijf, en bij sommigen ook drugs... gebrek aan respect en groepsgedrag in een dorp met naar verhouding... Erg veel jongeren. Iedereen gaat hier normaal uit, maar je hebt altijd dat heb je niet, een dorp of stad of waar dan ook. Een uh, soort jeugd wat aan de druk zit of wat probleemjongeren zijn. En wij hebben hier uh, bijna 19.000 inwoners. En 50% ervan is onder de 25. On ja. Wij hebben veel meer last van die probleemjongeren, omdat er veel meer jeugd is. Veel meer jeugd ja. Als ik wegloop uit het uitgaansgebied zijn er gelukkig enkele jongeren die me wel te woord willen staan. En wat schetst mijn verbazing? Een van de meiden die me eerder nog aanvielen, wil uiteindelijk ook graag haar verhaal doen. Er is één jongen die ziet mij niet zitten. Die wordt ja. agressief. Jullie ff, duiken over mij heen. Jullie trekken aan mijn spullen. En nu sta je gewoon met mij te praten. Ja, precies. Nou, het is gewoon een beetje, ja. Het is gewoon puur drankreactie. Uh, ja. Het je gewoon van, ja, ik ga ervoor. En als mijn vrienden dat doen, doe ik dat ook. Ah, oh, die moeten me mee. Hij donder op zijn cirkel. Zie? Iedereen is agressief op z'n ja. ja, ik merk het, ja. Ja, dat komt er de dat draag. om half wel al. Nou, Kijk, buiten Urk beginnen ze allemaal om 11 uur pas mee drinken. Maar Precies. Hier op Urk beginnen ze zeg maar voor de kost. Dus rond een uur of 11, 12. Nou, eigenlijk op vrijdag al, hè. Dus toen gaan ze klaar zijn met werken. Dus meestal uit de feest om een uur of twee. En dat gaat door tot uh, vannacht 12 uur, 2 uur. Ja, kijk, ik heb toevallig streepjes bijgehouden. Ik, uh, Van vanmiddag moeilijk is zien, maar, maar. 15? Ja, naja, 15, 16 volgens mij zijn het er. Maar er zijn de shotjes erbij, hè? Maar dat is flink. Doen. Nou ja. Het best veel drank en drugs bij sommigen zetten dus de toon voor een weekend onder Urken jongeren. En zoals veel Urkers zeggen, drank in de man is de wijsheid in de kan. En dat wordt op het voormalige eiland ook gezien als de belangrijkste oorzaak voor de totaal uit de hand gelopen Koninginnennacht. De politie moest knuppels gebruiken om de straat van burgemeester Jaap Kroon van Urk tijdens Koninginnennacht te ontzetten... De hele nacht hadden agenten hun handen vol aan ongeveer 150 jongeren op scooters en fietsen. Ja, dit gaat al jaren gaat dit, gaat dit mis. Maar dit, dit gebeurt niet van de een op de andere dag. Lau Kramer is als horecaondernemer en koordirigent een bekende man op Urk. Hij is zo trots op zijn dorp dat hij er een tatoeage van heeft laten zetten. Maar hij is niet trots op de recente ontwikkelingen. Nee, dat brommen dan zeg je nou goed, dat zijn, zijn een, een ploegje van die, van die jonge knapen en die vinden dat leuk om te doen. En de eerste keer was dat om, om een uur of zes, zeven, s morgens begonnen zijn, dan een paar uurtjes rondrijden en dan zeg je ja, lach gaan. Maar dit jaar drop uh, reed er een auto mee. Het jaar daarop denk je zelf, nou, we kunnen er wel een stevige borrel bij drinken. En het jaar daarop gaan ze brandstichten en al dat soort dingen maar En dan zeg je, ja jongens, uh, hoe, hoe ver moet dit gaan? Ieder het is uit de hand, hand gelopen. Ja, en dan loopt dat uit de hand. Uh, ook het, uh, ja, het alcoholgebruik, misbruik. Uh, we hebben hier een, een strandje, een klein strand. Waar, uh, waar ja, in, met, in de zomerdag moeders met kinderen zitten. Maar uh, ja, dan komen er een stelletje knapen en die drinken daar een biertje. Op zich niks mee. Maar dan wordt dat een krat en dan wordt dat op een gegeven moment vijf krat. En dan voelen die moeders zich daar bedreigd. Nou, dat willen wij niet. Hier moeten we elkaar op aanspreken dat dit niet langer maar kan. Maar uh, soms dan moet je ze tot orde roepen. En als je dat een beetje lang doorgegaan is, is dat misschien wel moeilijk. En uh, vooral als de politie ingrijpt en dan wordt het helemaal... en dan worden ze nog, komt er een stuk baldadig bij. Oh, dat willen we nog wel even zien. We hebben opgetreden met de lange en de korte wapenstok. En er zijn flinke tikken uitgedeeld. En we hebben inderdaad acht mensen aangehouden voor het uh, verstoren van de openbare orde. Het is dat harde ingrijpen van de politie op basis van de strengere regels van de overheid... waar de Urkenjongeren zelf zich vooral boos om maken. Ik zeker over koningin inderdaad. Zal ik u even vertellen hoe dit allemaal begonnen is? Zes jaar geleden <laughs> ging mijn neef met vrienden. Hij had een auto staan met een omvormer. Een patatje bakken, een frikandelletje bakken. Een balletje gaat. Maar die kroon erin Kroon is er. Wat doet die? krijgen krijgen een frikandel. Nee, Daarheen krijgen je een van de meter Onze vorige burgemeester die gedoogde heeft. Maar dan was er niks aan had. Vorig jaar, tweede dag, was dat rustig ja erop meteen uh, ja. veel politie ik heb een bon van uh, 500 euro. En sinds kroonrechts met een wapenstok, dan nou gaat het mis. Ook jeugdagent Herman Stam ziet dat de boosheid van de jeugd op Koninginnenacht voortkomt uit de strengere regels, die bedoeld zijn om de overlast van de jeugd terug te dringen. We hebben hier uh, op het strand een aantal uh, jongeren gehad die het uh, door de jaren heen verpest hebben uh, door te veel alcohol te gebruiken en uh, Daardoor is een, een, een alcoholverbod op het strand ingesteld. Dus er mag in het openbaar niet meer worden gedronken en gebloot? En gebloot, dat is de, daarna gekomen. Uh, en dan die koningin in de nacht, er zijn wat controles geweest. Uh, ik denk dat het voor de jongeren uh, het jasje is, is gaan knellen. En als, als er alleen maar dingen verboden worden... en, en geen uh, alternatieven geboden worden... dan kan, krijg je mensen, mensen die beginnen te morren. En, en onder invloed van alcohol zijn ze uh, richting het huis van de burgemeester uh, gegaan. En daar is, is toch wel wat uh, een en ander misgegaan. En uh, door de collega's is daar... Uh, Opgetreden en hebben toch wel wat, wat klappen uitgedeeld. Net als de meeste Urkers staat ook havenmeester Jan van den Berg helemaal achter dat harde politieoptreden. Ik vond het heel terecht. Heel terecht. Ik heb vier, vier jongens, heb ik. die waren er gelukkig niet bij. Maar ik heb gezegd, als je er nou bij had gestaan en je had een klap voor je bek gehad, ja, had je er van mij nog een gehad. Want de politie heeft duidelijk gewaarschuwd: jongens, ga aan de kant, hè, uit elkaar. Als je daar niet luistert, ja, dan moet je maar voelen. ja. Maar jeugdagent Herman Stam ziet liever dat situaties als op de Nacht worden voorkomen. Zodat hard ingrijpen niet nodig is. optreden van de politie is altijd het sluitstuk. Het is nooit het begin. En dus, dus ik denk dat de oplossing niet bij de politie ligt. Maar, maar daarvoor in, in de opvoeding. Als je een probleem wil aanpakken kun je dat best van binnenuit aanpakken. Rode kaart krijgt u mee. En een groene. Stam wordt op zijn wenken bediend. Want op initiatief van onder meer horecaondernemer Lou Kramer... en moedige moeder Anna Romkes... komen de ouders zaterdagavond bij elkaar op de visafslag. Er worden rode en goede kaarten uitgedeeld bij de deuringang. Er wordt waarschijnlijk zo meteen voor of tegenstellingen gestemd. We gaan nu een kaart. nu een rode. Oké, binnen bedankt. Achter elkaar komen de mensen nu binnen. Het loopt hier echt behoorlijk vol. gaan een rode want, waarom organiseert u deze avond? De mensen die willen we ja, wakker schudden. Om hoe, lang, uh, hoe gaan wij dit aanpakken hoe gaan we dit doen? Dat zal niet in één avond opgelost zijn. Ik denk dat we nog een hele lange weg te gaan hebben. Maar we hebben ook een hele lange weg gegaan om dit zo uit de hand te laten lopen. En we moeten nu terug. En dan kunnen we niet de politie en de burgemeester van de sprakelijk stellen. Daar zijn wij als ouders verantwoordelijk voor. En dat willen we ook vanavond de ouders laten weten. De avond wordt goed bezocht. Meer dan 300 urkers in een chokvolle zweterige kantine. In een geanimeerd gesprek met elkaar aan de hand van stellingen. Wat was die stelling? Ja, ik ben je in je plooien. Is er een probleem op werk? Nou, de hele zaal is een beetje kleurt groen op een enkele rode na. Wij hebben dus. Wat mij het meest opvalt aan de discussie is dat geen van de Urkers met het vingertje wil wijzen naar de politiek, naar de politie en zelfs niet naar de jeugd. Het die jeugd de visstraude op haar gepleegd. Ik denk die vinger naar die jeugd dan dan hij het bij het verkeerde Liever steken de ouders de hand in eigen boezem. Niet de jeugd, maar zij zelf zijn het probleem. Ouders drinken zelf te veel. Als het 7 uur is en die derde de, elf niet afgelopen, dan heeft jouw zoontje die heeft gezien dat vader 10 tot 12 biertjes ingezet heeft. En die staat dan in de auto en die rijdt naar huis. Ouders hebben te weinig aandacht voor de kinderen. Als de kinderen niet thuis komen van school, dan wordt er even snel gegeten, snel gebeten, snel gedankt. En dan kwart overheen, wordt de deur uit. Ze worden weggestuurd uit huis. En ze doen hun ogen dicht voor waar hun kinderen uithangen en wat ze doen. Ik ben vier jaar kwartier West bij de dichte deur. Ik heb nog geen ouder zien die kijkt waar zijn kinderen ben. Maar dat weten we niet. Meneer zit in de stad. Dat weet ik. En als die om twaalf uur niet in huis is, ben ik om twaalf uur bij de stad om op te halen. En dus ligt ook de oplossing bij de ouders. En ik denk dat voor mezelf nou vanavond duidelijk is geworden. Want ik denk, waar moeten onze positie weer nemen? Waar moeten onze kinderen leren wat gezag is? Initiatiefnemer Lauw Kramer kijkt tevreden terug op de avond. Ja, nou, en dat vond ik de wens van de avond. Want je kunt wel gaan wijzen naar iedereen. Je kan wijzen naar de politie, gemeente, noem maar op. Maar wijs eerst naar jezelf. Gaat, gaat bij mij alles wel zoals het eigenlijk zou moeten gaan in, in mijn gezin? Je hebt ook vader en moeders die willen dat niet. Zeg maar dat ook kinderen er komen. En dan merk je toch een beetje een gedrag. Als ik het niet weet, dan is het ook niet erg. Maar ja, dat kan niet meer. Dat moet dus echt veranderen. Dat we, dat we met onze kinderen in gesprek gaan erover. Dat is, uh, dat is heel belangrijk. Ik besef heel goed, uh, wij liggen toch onder een bepaald vergrootglas. Niet omdat het urk is, maar omdat het christelijk urk is. Er staat in de Bijbel, je bent een stad op een berg. De mensen kijken naar je. En als wij een scheve schaats rijden, dan staat de wereld. In. En nou kijk eens nou als ik zo christen moet zijn, uh, nou, dan hoeft het van mij niet. Maar als jullie nu... Als hier echt iets verandert in de gemeenschap, is dat een goed verhaal voor de wereld. Ja, dan is dat een getuigenis. En dat is dan een getuigenis ten goede. En ook jeugdagent Stam heeft goede hoop dat de avond op de visafslag... een kentering teweeg zou brengen in het vissersdorp. Ja, ja. Ik ben erg tevreden. Ik ben heel erg tevreden. Om dit waren 300, 350 mensen. Dit zijn de goedwillenden, denk ja. ik, hè? Ja, maar goed, er zijn ook wel mensen, ouders bij, de, van, van jongeren die ik uh, ken. Ik, ik denk dat we gewoon een doorsnede van elkaar ook hebben Dus uh, een samenleving die elkaar kent, dus uh, de problemen van elkaar kent. En daar ook aan wil doen, dan hoor je. Heeft u dan zo'n gevoel van eindelijk? Ja, maar de tijd moet er rijd voor zijn. En kennelijk is dat nu. Waar in Nederland? compleet van binnenuit. Op dus. Zo kunnen we misschien van een negatief punt wat er geweest is, toch een positieve start maken. Morgen in deel 2 van ons tweeluik. Meer aandacht voor de andere kant van de Urge-jeugd. En hoe Urk zich schrap zet om een herhaling van Koning in de Nacht... die komend weekend dreigt te voorkomen. Op het moment dat jouw zoon of dochter uh, uh, snaast het huis uitgaat... en je weet dat hij dingen gaat doen die, uh, die volgens de wet niet mogen... of als, als je denkt dat ze dat gaan doen... Uh, zorg dat jij er ook bent om dat te stoppen. Ja, nee? nou, dat is ook de bedoeling. Ja. Gaan jullie ook doen? Ja, ja. ja daar ga ik er ook tussen staan. Ja. Morgen meer in Dit is de Dag. On n'a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne Nos envies et nos vœux, les images, les querelles. Puis pas ces rancuniers ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin. Nos démons animés perdus dans nos dessins Sans couleur gré foncé On aurait pu choisir le pardon essayer Une autre histoire d'avenir Que de vouloir oublier Prenons nous la main zijn Voor Radio Tour de France, Le Long de la Route van Zas. Wie scheelt er vandaag ons appeltje. Dat is Gert-Jan Segers, directeur van het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie. We gaan meteen even luisteren, Gert-Jan, naar waar jij het over wil hebben. Ik heb wel een tractatie gekregen. Ja, kijk maar. Maar dat is hartstikke ongezond. Ja, maar ik geef het ook weg, aan, aan mijn kleinkinderen. <lacht> Ik vind dat er te veel snoep gegeven wordt. Maar ik vind dat uiteindelijk iedereen gewoon zelf moet weten wat hij geeft. Ja, we horen geluiden van de avondvierdaagse, Gert-Jan. Die wordt op dit moment op een aantal, nou, een groot deel van het land wordt gelopen. Daar wil jij het over gaan hebben. Ja. Vertel eens, wat is er met de avondvierdaagse? Nou, ik kan je zeggen tot mijn opluchting dat uh, bij ons in de regio dat het al achter de rug is. Je opluchting? Uh, ja, enige opluchting, zeker. Het is een week met uh, toch al enige stress in het gezin. Uh, je moet de, de, de, de tijden van eten die moet, je, die moet je aanpassen. Uh, er komen kinderen met uh, zere voeten thuis en uh, tranen in de ogen... omdat het allemaal weer erg zwaar was. En aan het eind krijgen ze eraan toch... Nou ja, je hoort het net op de radio, uh, je hoort het net hier in de repo... Dat, uh, met enorme hoeveelheden snoep komen ze thuis. Dat je denkt, ja, dit, voor mij is dit helemaal niet gezond. Hm. Nou ja, en als je dat zo een week meemaakt, ja, dan krijg je toch wel zin vragen. Dan ga je opeens afvragen van hey jongens... Waarom doen we dit? Zin de vragen over na dagen. Je vraagt je af: Wat is het nuttig? Is het van? gezond? Is het goed? Uh, het is maar alleen vier dagen. En dan houdt het ook op. Dus je komt ook niet in een wandelritme dat ze gaan blijven wandelen. Dus het is maar één week. In het jaar en dan ook heel intens en heel veel. Ik kan me niet voorstellen dat het gezond is. Ik uh, kan me niet voorstellen dat ze opeens denken van joh, wij worden fulltime wandelaar. Uh, ik zie het, ik, ik, ik. Nou ja, dat is dus de vraag die ik wil stellen. Waarom, waarom doen we dit met z'n allen? Okay. Nou, die vraag die gaan we, die prangende vraag, ik Zeker. zie het aan je. Gaan wij stellen aan Henry Bronkhorst. Goedemiddag meneer Bronkhorst. Goedemiddag. U bent directeur van de Wandelbond KNBLO NL. Dat klopt. Ja, uh, Gert Jan Segers vraagt zich af wat eigenlijk de zin is van de avondvierdaagse. Ik had begrepen dat hij er zin in kreeg. Nee, nee maar... nou, dat geloof, ik niet. dat geloof ik niet. Nee, zonder gekheid. Avondvierdaad is, is natuurlijk al... Uh, sinds jaren een dag een fenomeen in Nederland... waar, waar heel veel kinderen... Uh, deze week 500.000... Uh, heel veel plezier aan hebben, ook vooral. Um, en ja, goed. Wij promoten dat ook van harte. Ik, ik hoor uh, meneer Severs een aantal dingen zeggen... waarvan, uh, waarvan ik denk van... ja, de, de zinvraag zit hem juist... volgens mij ook in het feit dat... Uh, dat deze ene week... Kinderen heel veel kunnen bewegen, genieten van lekker buiten zijn, uh, met z'n allen bezig zijn. En die ene week juist uh, eens een keer echt lekker actief zijn. Want dat voordelen we denk ik wel. De rest van het jaar uh, zien we toch dat kinderen onvoldoende uh, in beweging kunnen komen. Ja, dus u zegt opkomen. het is heel goed dat er die ene week dan wel bewogen wordt, Gert-Jan? Die, die ene week die zet dan toch geen zoden uh, aan de dijk. Het is toch niet dat dan het gedragspatroon en de leeftijd van kinderen veranderd wordt na die vier dagen? Nee, maar we presenteren met de avondvierdagens ook zeker niet dat je in één week die hele gedragsverandering uh, bewerkstelligt. Wat we wel heel belangrijk vinden is dat die ene week in het teken staat van bewegen en dat we ouders en kinderen uh, daarmee stimuleren om de rest van het jaar ook lekker actief te worden. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat de, uh, bij mij thuis de meningen een beetje verdeeld zijn. Ik, uh, ik uh, vertelde tegen mijn kinderen dat, ik, uh, dat we het hierover zouden hebben. Nou, mijn ene dochter die was zeer verontwaardigd dat ik uh, er vraagtekens bij wilde stellen. En die andere ja. uh, vond het wel een hele goede zaak. Maar ik krijg meer bijval van ouders. Er zijn toch al heel veel ouders die hier ontzettend veel stress van krijgen. Het is een, een uh, week aan het eind van het jaar. Dus het, iedereen loopt al een beetje op zijn, op zijn laatste been om maar even die beeldspraak te gebruiken. En dan ook nog eens een keer vier dagen, ook niet twee dagen, maar dan... Vier dagen. Ja. Um, het is een, een, een forse investering. Aan de andere kant is het ook juist één week dat, uh, dat je zou kunnen zeggen dat ouders uh, een keer met z'n allen op tijd thuis zijn om uh, samen met het kind iets te gaan doen. Hè? Want dat is natuurlijk wat die avondvierdaagse ook uh, uh, inhoudt. En wat je gelukkig bijvoorbeeld op Twitter ook ziet, is dat heel veel ouders heel trots zijn dat ze zeggen van joh, ik loop lekker samen met mijn kind de avondvierdaagse. En, en één week per jaar nou eens lekker de tijd nemen om met je kind goed actief te zijn. Ja, je kan je slechtere dingen wegzetten. Maar ja. nou, meneer Bronkhorst, heeft u nou bewijs dat het ook leidt tot meer bewegen in de rest van het jaar? Want ik neem aan dat dat de bedoeling is, dat mensen blijven bewegen. Maar gebeurt dat dan ook door zo'n avondvierdaagse? Nou, dat mensen meer gaan bewegen in de rest van het jaar, is, uh, uit, kunnen wij de avondvierdaagse niet aantonen. Wat, wat natuurlijk wel uh, blijkt dat allerlei campagnes die, die door verschillende partijen, waaronder bijvoorbeeld het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, worden gedaan, is dat uh, het onder de aandacht brengen van het feit dat je gezond bezig bent en moet bewegen, dat dat wel effect heeft. Ja. Maar dat snoep, met... dat snoep dan, wat, dat waar het ook al even over ging, die grote hoeveelheid, ik ben ook ervaringsdeskundige. <lacht> ja. ik moet eerlijk zeggen dat ik heel blij ben dat mijn kinderen niet meer meedoen, maar goed, kijk, kijk, kijk. de hoeveelheid snoep. Ja, ja, nou, Wat ik heel treffend vond in de introductie, wat, wat die mevrouw ook aanzet... is dat, dat ouders natuurlijk zelf bepalen wat je je kind geeft en wat wij... Uh, vanuit de organisatie ook stimuleren... is dat, dat uh, onderweg, waar bijvoorbeeld rustposten zijn... dat daar gezonde dingen worden gegeven. Dus je ziet uh, legio-appels die daar uh, uitgedeeld worden wat te drinken. En uh, uiteraard zijn wij ervoor om te, uh, te stimuleren... dat mensen dat zo gezond mogelijk uh, iets aanbieden. Maar uh, die verantwoordelijkheid ligt natuurlijk ook wel bij, uh, bij de ouders om dat te doen. Wat ons betreft is snoep zeker niet de beloning of de medaille waar het, om, of de beloning waar het om gaat... maar is de medaille die kinderen aan het einde krijgen... omdat ze toch echt vier avonden lang echt iets gepresteerd hebben. Richard? Ja, kijk, uh, uh, lijden, dat is uh, mogelijk en dat is misschien soms wel heel goed uh, en nodig. Maar het moet wel een doel hebben. Dus ik moet dan wel een goede argumenten hebben. Um, en ik denk graag met u mee. En ik sta heel erg open voor argumenten. Maar ik vraag me inderdaad af, zal dit inderdaad een gedragsverandering t, uh, teweeg brengen? En zal dit inderdaad uh, kinderen letterlijk op het, uh, op het goede pad brengen? En daar, daar, daar, daar ben ik nog niet van overtuigd. Uh, ik denk dat het sporten het, uh, het hele jaar door, dat dat effectief is. Uh, goed bewegen. Maar dat deze uh, eenmalige enorme inspanning, uh, die veel stress veroorzaakt. Um, ja, het is leuke folklore. Dus dat uh, geef ik toe. Het is leuk dat er een uh, orkestje bij is. En ach ja, je spreekt elkaar weer eens uh, als ouders. Maar um, of de baat opwegen tegen, tegen de lasten, daar, uh, dat weet ik nog niet. Meneer Bogorst? Ja, wat ik geheel met de heer Seegs deel is dat het natuurlijk gaat om dat kinderen het hele jaar door moeten bewegen. Maar als ik u vertel dat heel veel, en dan heb ik het niet alleen over kinderen, maar ook over ouders en grootouders, dat, die, uh, uh, dat, dat daar in de gedachte de avondvierdaagse zit, uh, misschien nog wel sterker dan de vierdaagse van Nijmegen, dan is dat wel iets wat door de rest van het leven van mensen heen, uh, wandelen een plekje krijgt. En dat, uh, dat kinderen ook vooral heel veel andere dingen door het jaar heen zullen gaan doen dan wandelen, dat ben ik me bewust. Maar waar voor ons de winst ook met name in zit, is dat je ziet dat ouders en grootouders een keer een week lang bewust gemaakt worden van joh, het is toch hartstikke goed dat kinderen buiten actief hmm. bezig zijn. En hoe zou je dat nou kunnen vertalen naar een jaar rond? En misschien die ouders zelf ook wel. Is het niet eens tijd voor iets nieuws? Ik bedoel, het is misschien ook een beetje achterhaald, die avondvierdaagse, meneer Bronkors. Denkt u daar ook over na? Nou, er zit juist de kracht in. Hè? In het feit dat het al sinds uh, de Tweede Wereldoorlog georganiseerd wordt. En dat het iets is wat eigenlijk vrijwel iedereen in zijn opvoeding meekrijgt. Mm. Gert-Jan, ga je nu volgend jaar uh, blijmoedig meelopen? Uh, blijmoedig weet ik niet, maar ik vrees dat de sociale druk uh, zo groot is dat ik uh, wel zal moeten. En uh, op een gegeven moment ja, worden je kinderen ouder. Uh, net als bij jou, Elspet. Het houdt vanzelf op. Goed, um, nou. hartelijk... en, ik, en ik ga ze na het heel hard proberen om het hele jaar door een beetje aan het bewegen ja. en aan het wandelen te krijgen. Dan, dan dus. is meneer Bronkhorst ook bij. Goed, hartelijk dank Henry Bronkhorst en ook Gretjan Zegers. En, ja, en heel veel succes aan al die ouders met alle stress van de avondvierdaagse. Einde van uh, Dit is de Dag uh, voor vandaag. We verwijzen uiteraard nog even naar onze website. Als u iets wilt teruglezen of terugluisteren... bezoek dan dit is de nu. Straks na het nieuws van half vier... Villa VPRO, Tesselblok en Ger Jochems. Ger, wat gaan jullie doen? Ja, minister Donner die denkt dat de gemeentes... er behoorlijk spijt van gaan krijgen... dat ze niet voor het hele bestuursakkoord hebben gestemd. Nou, over dit onverholen dreigement... praten we door met PvdA-wethouder Kosmeijer... van de gemeente Tienaarlo. Hij is trouwens een voorstemmer. En in het Euroforum... Vanaf vier uur gaat het over ruzie. Ruzie, ruzie, ruzie. Over geld, over de Europese Centrale Bank. En over geld, uh, geld, geld dus. En ook over grenzen, controles. Ook enorme ruzie, Duitsland, Denemarken. Maar nu het laatste nieuws met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Ja, Ger zei het over minister Donner. Door het bestuursakkoord niet helemaal te aanvaarden... hebben de gemeenten het eigenlijk afgewezen. Dat vindt minister Donner dus. VNG-voorzitter Jorisma is het niet met hem eens. Ze benadrukt juist dat er wel degelijk een akkoord is... op één onderdeel na, dat over de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. De productie bij Saab ligt weer stil. Volgens de Zweedse autofabrikant is er een tekort aan onderdelen. Wordt met leveranciers onderhandeld om het probleem op te lossen. En nadat het nieuws bekend was geworden... daalde het aandeel van het Nederlandse moederbedrijf Spijker Cars... Met bijna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 ABB ah, Verkeersinformatie is alleen eigenlijk rond Amsterdam en Rotterdam... sprake van een avondspits op dit moment. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoete de dijk drie kilometer. En op de A10 West voor de Continental 3 kilometer. Bij Dordrecht is een ongeluk gebeurd op de A16. Vanuit Breda staat tussen de Moerdijkbrug en de randweg Dordrecht... 4 kilometer file. De rechter rijstok is daar dicht. Bij Rotterdam wat drukte op de A20 naar Gouda... bij het plein 2 kilometer. En tenslotte de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer.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 Goedemiddag, van harte welkom bij Villa VPRO. Wij zijn tot half vijf bij u met heel veel Europa. Na vier uur ons Euroforum live vanuit de catacomben in Straatsburg. En daarvoor gaan wij uitgebreid praten met Corine Wortmans. Zij zit in het Europarlement voor het CDA... en speelt een belangrijke rol als het gaat om de financiële... economische toekomst van Europa. Stevig beleid moet een nieuw Grieks drama in de toekomst voorkomen. En hoe doe je dat? En natuurlijk praten we ook met haar over de oproep... van de Duitse minister van Financiën van vanochtend, voor een herstructurering van de Griekse schulden. En dat is nieuw en staat bovendien lijnrecht tegenover het harde standpunt... van de Europese Bank en de Europese Commissie. En Duitsland is niet zomaar een land, Ger. Zo is niet? Dat. Goed, wilt u zich bemoeien met alles wat u hoort? Doet u dat dan vooral via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Ja, nog even dat bestuursakkoord. U weet wel, die taakverdeling uh, tussen rijk en gemeente. Het gaat om de taken, maar ook om de bijbehorende centen. En de gemeenten vinden dat ze voor de sociale werkvoorziening te weinig geld krijgen. Dus ze hebben wel voorgestemd, maar minder paragraaf waarin die werkvoorziening geregeld is. Nou, Donner, minister Donner, verwacht dus dat de gemeenten daar behoorlijk spijt van zullen krijgen. En ziet u trouwens dat grijntje om zijn mond, als, als hij dat zegt, zoals hij dat ook uh, had uh, om zijn mond uh, tijdens buiten Heet dat minzaam? Minzaam ja. is dat volgens mij. En verbeterd. Ook te, uh, ja, trouwens. Aan telefoon Henk Kosmeijer van de gemeente Tienaarlo. Goedemiddag. Goedemiddag, u bent PvdA-wethouder. We spraken u gisteren ook. Uh, hoe heeft u gestemd eigenlijk? Wij hebben uh, ingestemd met het akkoord en zoals dat ook door het VNG-bestuur vanochtend is voorgelegd. Dus minus paragraaf 6 over de ja. sociale werkvoorziening? Dan heeft ja. u dus eigenlijk het akkoord weggestemd? Wat betreft Donner? Uh, volgens de stelling van Donner, uh, uh, niet helemaal is helemaal niet, uh, is daarmee het akkoord van tafel. Dat klopt. Ja, uh, heeft hij eigenlijk niet een beetje gelijk? Uh, nou, zijn eigen opvattingen uh, geredeneerd wel, want hij heeft dat vooraf ook aangekondigd. Ja. Uh, waar ik hem zeg maar, zelf echt toe op zou willen roepen, is dat hij juist ook in uh, het programma Zondag heeft opgeroepen: van uh, zorg nou dat je instemt. Want het zou voor het uh, land onbestuurbaar worden als dat wordt afgestemd. Ja. Dat ik denk dat er nu uh, bij hem de bal ook ligt en bij het kabinet de bal ook ligt. Om te zorgen dat het land bestuurbaar wordt. En hij heeft zelf ook aangegeven dat hij nog wel wat geld in de knip heeft. Uh, dan denk ik dat het nu echt de tijd is om als VNG en als kabinet onder tafel te gaan zitten. Om te kijken uh, hoe je dit... Uh, grotendeels akkoord ook kunt laten verworden tot een geheel akkoord. Bent u niet toch een beetje teleurgesteld in zijn reactie? Gisteren zei u nog bij ons in de uitzending... nou, ik zie in dat akkoord en toch ook wel in de opschrijving van het kabinet... toch wel enige mogelijkheid om, als we het helemaal goedkeuren... om gaandeweg te kijken of het allemaal wel op deze manier kan. Maar hij gooit gewoon toch de deur dicht. Niet helemaal is helemaal niet. Nee, dat vind ik ook een teleurstellende reactie. Ik had gehoopt, en dat heb ik gisteren ook uitgesproken... dat uh, hij het even op zich zou laten werken... en niet gelijk met uh, dit soort uh, nou, krachtige reacties zou komen. Uh, daar waar hij ook heeft aangegeven dat hij ook wel snapt... dat er bij alle gemeenten een hele grote bezorgdheid uh, heerst... over dit onderdeel van het akkoord. Uh, denk ik van, nou, had voor jezelf iets meer ruimte gecreëerd om het overleg ook met elkaar in te gaan. Maar wat ik niet helemaal kan rijmen, twee dingen. Dat is namelijk dat hij dat keiharde standpunt uh, hanteert. Trouwens uh, irriteert het nu niet een klein beetje, want u kunt toch ook zeggen... dan nou maken wij zelf wel uit waar we over stemmen, maar goed, dit terzijde. Maar dat keiharde antwoord. En aan de andere kant heeft hij geld om wat te, te doen. Dus hij zegt eigenlijk twee dingen. Ja, nee, dat, dat is ook teleurstellend. Uh, en daar moet je niet gaan, gaan praten over. Uh, geïrriteerd zijn. Uh, we zijn bestuurders en, en wij moeten gezamenlijk zorgen uh, dat we dit land en, en voor ons, onze gemeente, uh, weer een stap verder kunnen brengen. Nou, dan mag er ook best teleurstelling zijn. Uh, wij zijn teleurgesteld over een deel van het akkoord. Uh, hij is nu weer teleurgesteld en met hem het kabinet over dat de gemeenten niet het gehele akkoord hebben overgenomen. Hm. Uh, ik denk dat er nu een, een uh, helder antwoord ligt van de gemeenten. En dat er nu overleg nodig is om te kijken van hoe je daar uh, uit kunt komen. En ik zie nog steeds elementen uh, die hij zelf heeft aangedragen uh, om daar uit te komen. Ja, uw eigen Partij van de Arbeid en de SP die willen nu dat het kabinet opnieuw gaat onderhandelen met u, met het VNG dan. Maakt dat enige ja, dat kans? Dat lijkt mij een hele heldere, en dat is in feite ook de oproep die ik uh, nu doe, dat dat volgens mij de beste weg uh, zou zijn. Want als we nu de deur naar elkaar dicht gaan gooien, ja. daarom heb ik gisteren ook aangegeven dat ik bereid ben om, om wel in te stemmen met het toen voorliggende akkoord... Ja. Uh, maar als nu van de andere zijde de deur uh, wordt dichtgegooid, ja, dat lijkt mij ook niet handig. Nee. Uh, net zo goed als ik dat gisteren niet handig vond... De... vind ik dat nu niet handig van het kabinet. Ja, De reden waarom u uw collega's niet uh, over de streep kreeg uh, om voor te stemmen... dat had ermee te maken dat u denkt dat het serieus bedoeld is in het akkoord... dat als het verkeerd uitpakt voor de gemeentes, hè, financieel, die sociale werkvoorziening... dat er dan weer te praten valt. Uw collega's zeggen dat nemen wij niet serieus, u wel... Uh, heeft Donald daar nog iets op gezegd? Nee, daar is verder niet inhoudelijk uh, verder over gesproken. Uh, het is nu in feite uh, veel meer gegaan over van, uh, dat er geen akkoord zou zijn. En dat je dan maar moet kijken uh, waar we nu uh, terechtkomen. En dat we daar nog wel een spijt van zouden kunnen krijgen. Nou, dat is een beetje inderdaad spierballentaal. Uh, waarvan ik denk, van, laat maar even rusten. Uh, vervolgens een nachtje goed slapen. En uh, dan eens even weer contact zoeken om te kijken, van, uh, kunnen we tot een oplossing komen? Oké, okay. nou, uh, dit gaat nog wel eventjes duren. Uh, wij gaan u nog wel eens een keer bellen, denk ik. Altijd welkom. Oké, okay. meneer Kosmeijer, hartelijk dank. Graag gedaan. Dat was meneer Kosmeijer, PvdA-wethouder Tienalo. En we hadden het over het, uh, voor, uh, voor, uh, het bestuursakkoord... Mm -hmm. waar de VNG gestemd is, minus de sociale werkvoorziening. Zo is dat. Tijd dan nu voor onze serie Wonderlijke, maar ware verhalen... in één minuut. Pst, één minuut. Ik wilde neus worden. En ik kende verschillende mensen die het waren. Die hoefden alleen maar af en toe naar een klein laboratorium op het Singel. Af en toe te ruiken. En daarna kregen ze dan betaald. Het leek het me het allermooiste om, um, om op locatie te ruiken. En dan ga je met een groep neuzen stapvoets door een gebied... waar bepaalde geuren werden uitgestoten. En af en toe op een fluitsignaal, neus in de lucht... Ruiken en een waarde toekennen aan wat men ruikt. Ja, fenomenaal. Ik wou ook. Maar goed, voor je neus kon worden, moest je een test doen. En ik was zenuwachtig, want ik was verkouden. En ik zat er erg over in dat ik daardoor minder goed zou kunnen ruiken. En dat mijn neus gedisqualificeerd zou worden. En ik werd inderdaad ook afgewezen. Maar ik kreeg te horen, je neus is te goed. Ze zochten inderdaad niet naar goede neuzen, maar naar gemiddelde neuzen. Mijn neus was niet gemiddeld. U hoorde 1 minuut, gemaakt door Jennifer Patterson. Via onze website kunt u zich abonneren op de 1 minuut podcast... waardoor u elke week twee gloednieuwe minuten ontvangt. Surf daarvoor naar vpro.nl slash 1 minuut. The elevator in the hotel lobby has a lazy door. The man inside is going to a hotel room. He jumped out right just the very side of me side Van de Amerikaanse indie-rockband uh, Band of Horses. Band of Horses. Vrij naar Band of Brothers waarschijnlijk. Ja. Shakespeare, Hendrik de Vijfde. Zo is het maar net, Ger. Juist. Het leek ons in Villa VPRO de hoogste tijd... om eens een goed gesprek te hebben over de financiële perikelen in Europa. Nu... En in de toekomst. En met wie kunnen wij dat beter doen dan met Corine Wortman. Zij is lid van het Europese parlement al sinds 2004 voor het CDA. Weet alles van geld en economie. En van geen geld ook waarschijnlijk. Dag mevrouw Wortman. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. U zit in Straatsburg. Want daar zit het parlement zoals elke eerste woensdag van de maand om echt besluiten te nemen. Dat, is de, dat gebeurt altijd in Straatsburg. Dat is juist. Zullen we beginnen met, met het laatste nieuws dienaangaande. Er is een besluit genomen door het parlement zojuist. Met overgrote meerderheid is besloten om de meerjarenbegroting vast te stellen. Van 2014 tot 2020, meen ik. En er is uh, besloten om vanaf 2014 de begroting elk jaar met 5% te laten stijgen. Daar heeft uh, uh, u ook uh, als CDA voor gestemd? Nou, dat moeten we toch even in het juiste perspectief uh, zetten. We hebben besloten, of we hebben eigenlijk geconstateerd, dat als je alle verplichtingen die de ministers van, uh, aangaan in de verschillende vakraden bij elkaar optelt, mm -hmm. dan kom je op die 5% plus uit. Oké, het antwoord is, de, is doen, dus ja. Het is dus eigenlijk de realiteit die wij op tafel leggen... maar mm -hmm. daar hebben we direct aan gekoppeld... Uh, dat uh, de ministers, uh, dus de lidstaten... vervolgens moeten, die nodigen we uit om mm -hmm. aan te geven... waar kan er nu bezuinigd worden... Ja. om uiteindelijk op de nullijn uit te komen. Want wij hebben ook liever een nullijn, maar de realiteit van nu is... Uh, dat de ministers aan de ene kant besluiten over allemaal extra uitgaven... en aan de andere kant zeggen... ja, maar de begroting uh, die mag niet omhoog. Okay, dus het parlement... dat willen wij zichtbaar maken. Oké, okay, het parlement zegt eigenlijk, de lidstaten willen van alles. Willen dat Europa van alles en nog wat doet. Er zijn ze allemaal voor. Ja. Het lijkt wel een bestuursakkoord, maar je krijgt er geen geld bij. Ja, ja, ja precies. Ja. Dus, uh, dus dat dus is u zegt exact het geval. Dus je zegt eigenlijk dan ook... Uh, als ze zoveel te zeuren hebben over die verhoging van die begroting... dan moeten ze ook niet van, van die wensen hebben. Het is het een of het nee, ander. precies. Het ja. is het een ja. of het ander. En dan moeten ze ook aangeven ja. waar er bezuinigd kan worden. Nou is dat een heel plausibel verhaal. Maar u weet niet wat u heeft losgemaakt hier in Nederland. Nou. Er is een reactie van PVV-leider Geert Wilders. Het is een gedoog uh, partij van uw partij in het kabinet. Die is zich, die, die is, die is zich rot zegt hij. Hij vindt het beschamend stemgedrag van het CDA dat zomaar voor 5% extra, u heeft net uitgelegd hoe dat zit, stemt... terwijl de Tweede Kamer dat niet wil. Hij begrijpt, ja, er, hij begrijpt niets van u. Nee, uh, uh, Geert Wilders wil er alles aan doen om uh, Nederland uh, uit de Europese Unie te krijgen. En uh, dat is heel slecht voor Nederland. En hij grijpt elke gelegenheid aan, uh, trekt standpunten uit zijn verband, uh, wil Griekenland eruit zetten. Het klinkt allemaal lekker in de Nederlandse volksmond, uh -huh. maar het is uiteindelijk slecht voor de Nederlandse werkgelegenheid en slecht voor de Nederlandse burger. Oké, okay, misschien uh, is meneer Wilders niet zo'n goed voorbeeld, maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld uw partijgenoot Ormel in de Tweede Kamer toch ook schrikken zal, want die heeft ook gezegd zegt, bevriezen, in elk geval niet stijgen, die begroting. Nou, dat kan uh, de uitkomst zijn, maar mm -hmm. dan moet hij ook de ministers opdragen, het Nederlandse kabinet opdragen, om heel duidelijk aan te geven waar de bezuinigd moet worden. Ja, dat is een ja, helder vraag. Maar het is natuurlijk wel zo, mevrouw Wortman, of vindt u dat u daar geen verantwoordelijkheid voor heeft, dat dit toch weer een druk legt, op de zoveelste, op het gedoogakkoord? Nou, uh, zo zie ik dit niet, want uh, als je gewoon kijkt naar uh, het regeerakkoord en het gedoogakkoord... dan is het duidelijk dat over allerlei thema's die Europa aangaat dat er meerderheden in de Tweede Kamer moeten worden gezocht... en mm -hmm. dat het kabinet dat ook doet. Ja. En dat het kabinet dat ook voor elkaar krijgt. Kijk wat Jan Kees de Jager in de afgelopen maanden... ook aan, uh, met steun van de Tweede Kamer in Europa heeft gedaan. Ja. Goed, dit waar. was één actueel punt. Voordat we naar de toekomst gaan, een ander actueel punt. Gisteren was er een uh, debat met Barroso in, de, uh, in het parlement. Dat ging eigenlijk... Uh, de Ja, precies. De commissievoorzitter ja. was naar aanleiding van een vraag... van een ander Nederlands parlementslid, Peter van Dalen... Van de ChristenUnie, die twijfelt over de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank. En dat gaat dan om Griekenland. Hij zegt de Europese Centrale Bank blokkeert schuldsanering of schuldverschuiving um, van de Grieken, omdat zij zelf schuldeiser zijn. Zij hebben zelf, de Europese Centrale Bank, hartstikke veel van die inmiddels waardeloze uh, uh, staatsobligaties. En als de schulden worden opgeschoven, komt de bank ook in de problemen. Hoe zit het met die onafhankelijkheid? Daar was Barroso woedend over. Wat vond u daarvan, van dat standpunt van uw collega? Nou, uh, ja, ik wil dat toch in twijfel trekken. Uh, kijk, de Europese Centrale Bank heeft inderdaad obligaties opgekocht... om de markten tot rust te brengen. Op het anders hadden de ministers van Financiën nog meer hun portemonnee moeten trekken... En uh, het CDA heeft er vanaf het begin voor gepleit dat niet alleen de Europese Commissie of de Europese Centrale Bank... maar dat het IMF voluit betrokken is uh, om uh, een oplossing voor de Griekse uh, crisis uh, voor elkaar te brengen. En ook uh -huh. Portugal en Ierland. In het begin was iedereen daartegen. Dat is nu wel het geval. En in de afgelopen weken hebben letterlijk de experts van de Europese Centrale Bank... maar ook van het IMF en de Europese Commissie in uh, Griekenland op de ministeries gezeten... Hebben gekeken waar gaat het goed en waar gaat het fout. Mm -hmm. En die zitten le letterlijk, houden de pen vast of ja, zitten acht mee achter de computer om de nieuwe plannen te schrijven. En het is ontzettend belangrijk dat dat dus die drie zijn uh, en dat ook de expertise van het IMF voluit betrokken is. Sterker nog, uh, in de afgelopen weken op een gegeven moment heeft het IMF gedreigd van we doen niet meer mee, omdat ze eigenlijk niet de vertrouwen in hadden dat de plannen, hoe dat die ontwikkeld werden, ja. echt uh, Griekenland uit de schulden zouden helpen. Okay. Hmm. Het is Toch een beetje gek, hè, dat er zo'n commotie over ontstaat. Want we weten toch al een poos dat de ECB die staatspapieren van Griekenland gekocht heeft. En je weet toch ook wat voor risico je dan loopt. En ineens is daar commotie over. Is dat nou typisch iets voor, iets voor het Europese parlement... Ach, eh, het Europees parlement is net als het Nederlands parlement. Daar wordt soms ketel, ketelmuziek gemaakt. Maar het blijft belangrijk om eh, te kijken naar eh, de feiten zoals die zich ontwikkelen. En dat nee. is dat het niet goed gaat met Griekenland. Nee. Maar dat het nu wel eh, dat het beter gaat als het gaat om hun eh, begrotingstekort terugbrengen. Daar presteren ze. Maar waar ze niet presteren is dat ze die staatseigendommen moeten gaan verkopen. Ja. Daar kunnen ze, ze hebben honderden miljarden aan staat, staatseigendommen. En dat is niet alleen maar de Griekse PTT of de Griekse luchthavenmaatschappij. Maar ze hebben een, een verliesleidend casino, uh, defensieindustrie, uh, havenbedrijven. Ja. En als zij gaan verkopen, dan kunnen we gewoon voorkomen... dat uiteindelijk uh, die staatsobligaties minder waard worden. Heeft de ECB geen probleem, de ja. banken in Duitsland en andere landen hebben geen probleem. Dat is, dat is, en dat zou een goede oplossing zijn. Dat is een heel mooi plan, maar bent u niet bang dat dat enorm in de wielen gereden wordt door het volgende, namelijk. Meneer Schäuble, de minister van Financiën van Duitsland... Die, he, die heeft een brief geschreven, die is uitgelekt. In die brief zegt hij gewoon... Griekenland staat op het punt failliet te gaan. imminent dat woord gebruikt hij. Op het punt staan van. Hè? Uh, dat kun je toch niet negeren. Het is, bedoel, het is Luxemburg niet. Het nee, is maar, wel Duitsland. En hij, zegt, en hij zegt meer. Hij zegt, en omdat dat zo is, moeten we nu keiharde maatregelen nemen. Namelijk, opschorting van de afbetaling van de Griekse schulden. En dat is nou precies wat meneer Trichet van de Europese Centrale Bank niet wil. Ja. Dus Duitsland staat lijnrecht ineens tegenover Trichet. Dat lijkt mij niet zo makkelijk te negeren. Nee, dit standpunt en die zorg van Schäuble, uh, uh, die, uh, die ken ik. Die is trouwens niet nieuw. Uh, dat heeft hij ook in de afgelopen weken al een aantal keer gezegd. Het is ook niet voor niks dat er nu, mag ik het zeggen... toch wel een, ja, eigenlijk een hele handige oplossing is gevonden... Uh, uh, voor dat probleem van die uh, schuldsanering. Dat uh, de banken die Griekse staatsobligaties hebben... Uh, daar wordt mee onderhandeld om uh, een langere looptijd te garanderen. Uh, dat vind ik ontzettend belangrijk... Want als je, je kunt wel zeggen, we laten Griekenland maar failliet gaan. En dan gaan de speculanten, die gaan daarvan profiteren. En uiteindelijk moeten wij toch met elkaar de rekening betalen. Dus er is eigenlijk een softe vorm van herstructurering in de plannen opgenomen. Mm -hmm. uh, en uh, ik weet uh, zeker dat Schäuble uh, dat, uh, geen radicale schuldsanering zou willen. Want dan valt zijn eigen Deutsche Bank om. Nee, maar dat niet, niet kwijtschelden, maar wel opschorting van zeven jaar. En dat, daar wilde de ECB ja. ook niks van weten. Die wilde überhaupt geen herstructurering. Nee, maar ze hebben wel een tussenweg gevonden. De, de, uh, een deel van de schulden, daar wordt de looptijd verlengd... of uh, degene waar de schuld afloopt, de wordt, die gaan weer opnieuw in die obligaties... voor de komende jaren. Dus op een softe manier, dus minder ja. hard van zomaar zeven jaar... gebeurt dit uh, ja. toch. En daarom... Uh, uh, omdat dat die plannen nu geloofwaardig zijn, komt er ook een nieuwe hulpronde. Oké, okay, nou, 20 juni beslist de Europese minister van Financiën... over die aanvullende hulp voor de Grieken. We zullen kijken of deze brief dan uh, onheil aangesticht heeft of juist niet. Maar laten we even naar de toekomst kijken. Hè. Stel, dat we ja, hier uit, stel dat we hier uitkomen. Hè. Uh, u kijkt naar de toekomst, u ook. Ja. Er zijn zes maatregelen bedacht om die ellende dus in de toekomst te voorkomen. Het six-pack wordt dat dan in ja. Piek uh, genoemd. Kunt u dat even samenvatten, die zes maatregelen? Ja, inderdaad. De maatregelen om te voorkomen dat er weer een crisis komt. Ja. Uh, in het verleden werd er alleen gekeken, uh, gaat een land over de 3% tekort heen? Oh jee, we hebben een probleem. Behalve wat je dit, Duitsland dit... of Frankrijk heet, hè? tussen haakjes. Maar uh, dan gebeurde er helemaal niks, want dan onderhandelde je met elkaar en ja. dan kwam je er onderuit. Uh, in het pakket en ook uh, vooral het parlement is medewetgever wat wij willen bereiken, uh, dat is uh, dat al bij een kleine afwijking een lidstaat een aanwijzing kan krijgen en als die dan uh, niet orde op zaken stelt, dat ze dan meteen een sanctie kunnen krijgen. Hmm. En dat bij zo'n sanctie niet zoals in het verleden uh, een lidstaat kan zeggen, nou ik onderhandel wel even en ik kom er Nee, onderuit. Nee, hij moet automatisch worden opgelegd. Merkel en Sarkozy zijn daartegen ja. maar wij gebruiken onze medewetgeving gevende macht om dat voor elkaar te krijgen. Dat is een heel belangrijke Daarnaast, maatregel. Ja, ja dat Volgende. is een heel belangrijke maatregel. Daarnaast, uh, uh, in de lidstaten zijn het uh, nog heel vaak de ministers van Financiën of de ministeries die de begrotingsplanning maken en daar dan een beetje met cijfers gaan goochelen zodat het goed uitkomt. Ja. Net zoals in Nederland moet dat veel onafhankelijker. Datzelfde geldt voor de statistieken. Uh, en als er gefraudeerd wordt met statistieken, dan moet er een sanctie volgen. En je merkt nu op deze punten dat er wel mooie woorden komen uit de raad van ministers. Ja, we willen in die richting gaan. Mm -hmm. Maar echt die harde afspraken daarover. Dan willen toch ja, vooral Frankrijk en Duitsland, Italië, die grote landen... zeggen ja, we willen het toch zelf betalen, bepalen. Hm. Dus mooie uh, woorden, maar geen feiten. Nou, bent u bij het laatste het punt, Ja, u maakt uw laatste punt nog even. Ja, Het laatste punt is het parlement wil niet alleen die begrijpen... Be be maar ook als het gaat om de economische samenwerking... He, als er een huizenbubbel is in Ierland... of als er, uh, uh, Portugal de productiviteit gelijk houdt... maar wel de lonen laat stijgen... dan loopt het natuurlijk met de concurrentiepositie uit de hand. Ook dan moet er al in een vroegtijdig stadium kunnen worden ingegrepen. Mm. Het is allemaal prachtig en ik vind het inderdaad mooie woorden. en Je zou willen dat het zo was, maar heeft u niet zelf... ook in uw achterhoofd, we hebben nog maar een halve minuut het idee... we hebben het mooi bedacht, maar natuurlijk krijgen we dit er nooit door. Uh, dat, daar gaat dit parlement keihard voor. Ik heb een uh, solide meerderheid achter me. Het worden keihard knokken nog de komende weken. Maar het parlement zal geen akkoord uh, accepteren uh, zonder dat automatisme en zonder ook die economische poot uh, stevig in het pakket. Hm. Maar Frankrijk en Duitsland zijn zo machtig dat ze toch maling aan kunnen hebben. Nou, ik uh, krijg inderdaad uh, de Franse ambassadeur op bezoek en uh, uh, morgen uh, de Duitse. Maar uh, gelukkig is uh, de meerderheid achter me zeer uh, stabiel en uh, uh, wij houden vast. Plat. Heel goed. Okay. Corrie nee, wij, wij we zijn benieuwd. Wij gebruiken onze macht. We zijn benieuwd. Mevrouw, mevrouw Wortman, dank u wel. Wij zijn zo meteen bij met u terug na Nieuwsverkeer, Weer en Ster met ons Euroforum. We blijven in Straatsburg. Tot zometeen. Vanavond om 7 uur. Je hebt mensen die geloven, je hebt mensen die zeker weten. Ik hoor bij niks. Dolph Jansen in Kunststof. Het enige wat ik zeker weet is: ik heb geen idee wat ik kan geloven. En dan gaat het om. Ik heb geen idee. Luister naar Kunststof vanavond van 7 tot 8. Soms vragen mensen: Dolf, beledig jij iedereen? Ja, ik loop toch harder. Nou, Dolph Janssen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 StopTBC.nl. Giro 130 Den Haag. In de strijd tegen kanker beklimmen meer dan 4000 wielrenners zes keer de Alpdu S. Met als doel 20 miljoen euro voor KWF-kankerbestrijding. NCRV en NOS presenteren Alpe du 6 2011. Een live programma vanaf de top van de berg met Jetske van der Elsen en Herman van der Zand. Morgenavond om 7 uur op Nederland 1. Nivea bestaat 100 jaar en dat vieren we bij DA met tweede product halve prijs op het gehele Nivea assortiment. En bij aankoop van twee Nivea producten gratis Nivea After Sun ter waarde van 8,99. Op is op.